al Begens met het NOS-journaal. Het Haga-lyceum in Amsterdam wil met een kort geding voorkomen... dat de onderwijsinspectie een rapport over de islamitische school publiceert. Op een persconferentie zei de advocaat van de school... dat de inspectie ten onrechte concludeert dat het Haga-lyceum zich niet aan de wet houdt. Volgens de advocaat hebben de beschuldigingen niets te maken met het lesgeven... maar is het een vage aanduiding dat de directeur zou flirten met extremisten. De school wil dat de rechter beoordeelt of de onderwijsinspectie dit zo mag stellen. Motorclub Satudara is ook in hoger beroep verboden. Net als de rechtbank vindt ook het gerechtshof dat de motorclub leiding gaf aan het strafbaar handelen van de leden. Het verbod geldt voor alle afdelingen van Satudara. Volgens het hof in Den Haag kan de cultuur waarbij geweld werd aangemoedigd en het plegen van strafbare feiten wordt gestimuleerd ontwrichtend werken voor de samenleving. De tolheffing die Duitsland volgend najaar wil invoeren voor personenauto's... is volgens het Europese Hof van Justitie discriminerend voor buitenlandse automobilisten. Het Hof vindt het oneerlijk dat Duitse automobilisten... via een lagere wegenbelasting worden gecompenseerd... waardoor alleen buitenlandse automobilisten tol betalen. De zaak was aangespannen door Oostenrijk met steun van Nederland. Het nieuwe regeringsvliegtuig maakt begin augustus zijn eerste officiële vlucht... Minister van Nieuwenhuizen meldt aan de Tweede Kamer dat vliegtuigbouwer Boeing de 737 Business Jet vrijdag heeft overgedragen aan Nederland. De PHGOV wordt de komende weken op vliegbasis Woensdrecht klaargemaakt door Fokker. Michel Platini is opgepakt. De oud-voorzitter van de UEFA is gearresteerd op verdenking van corruptie bij de toewijzing van het WK 2022 aan Qatar. De 63-jarige Platini zou op dit moment worden verhoord op een politiebureau in de buurt van Parijs. Het weer vrij zonnig, al zijn er wat stapelwolken. Vanmiddag in het Noordoosten mogelijk een enkele onweersbui en het wordt 23 tot 28 graden. Morgen nog wat warmer, maar dan kunnen smiddags in het binnenland stevige onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kon spreken weet je nog wel oudje er was er ook één die matrozen pak bij en die leek precies op een jeugdkiek van mij weet je nog wel oudje wij kiekten al een Dingen. Weet je nog wel oudje, dat boek zat vol herinnering.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 En zo brengt u trouwens onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met een weekje nog wel oudje opname, 1928. En de volgende artiest kreeg begin februari 1972 een auto-ongeluk. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij kanker had. En drie weken later stierf hij aan een hartafval. We hebben het over Tom Manders onder zijn pseudoniem Doras, wel bekend met. Uh, Even van zijn allereerste hits, Twee Motten uit 1957. U hoort hem nu Doris met Waterloopplein. Daar staat de haringtenten, daar de wafel bent. Een kopje koffie die zijn weer gaan niet kent. Daar staat de pierenmend voor een losse centje met een vrolijk lied en alles er, alles trilt en alles lichter. Ruisend vonken spat het net een fontein. Wat de looplijn, wat de looplijn, wat de looplijn, wat de looplijn, wat de looplijn. Waar de allergekste dingen op de straat verenigd zijn en waar men soms geen verschil ziet tussen mij.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 Ach, doden trots rijdt hij in de zeepkist die hij kreeg de rijweg is voor hem nog niet verboden is Hendrika David, geboren in Rotterdam op 13 februari 1888... en overleden in Naarden op 14 februari 1975... was een Nederlandse variatier-artiste... die vanaf 1907 tot aan haar dood onder de naam Henriette Davidse carrière maakte als zangeres en bij de hand de grappenmaakster...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 Vrouwtje en witte radijn. Geen fausse maar Ik ben Sally, gogeme Sally, die de mensen op zijn duimpje kent. Hoeveel mensen in de rats hebben voor mijn kleine krat nog wat gegeven? Zo zal ik leven. Ja, ik ben Sally, gogeme Sally.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 Yeah Ja, wordt van liefde en bra.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 En daarbij begeleidde hij zichzelf Stefans op de piano. U hoort hem nu, Heinz Herman Polter, zoals hij officieel heet. Onder hem pseudoniem, dokter Anders P. met de 4 pond. Oh, wat leuk! Oh, wat leuk, oh, wat leuk is dat carnavalsgebruik. Ik ga altijd naar het zuiden en ik neem gewoon een deuk. In die bruisende volkroeven, dat spontane en zo Met één boel een kil, een fistus en een bruis.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 een boerenkiel, een feestneus en een pruik. Oh wat leuk, oh wat leuk. Ja, ik vind het magnifique. Dat gewoel en dat gewemel van het vrolijke, tu Al die krakers en die grappen, al die pintjes die ze tappen. Die gezonde, onvervalsde, romantief. Oh wat Can I Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder.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 Hulp, met nieuwe list, toch kan ik nog lachen om ieder complot. Blijf buiten, blijf buiten, blijf buiten schot.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 Daar waar men saar in boom. Daar ben die groene doringboom en bij het reef van mais, daar wordt met saariemarijs, daar bij die groene doringboom en bij het recht maïs. Daar wordt met zaremarijs. Bij die groene door boem en bij het recht van mais, daar wordt de sarin naar reis, mijn nee, no,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 Ook gebeuren mag in het leven kan me raden wij zijn kameraden, Helpen elkaar in nood. Trouw tot in de dood. Ja, zonder vriend had ik het leven die ik niet meer vergeef. Een bal. Dat was een vriend, hij bleef me altijd trouw. Kameraden, wij zijn kameraden.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 Is rein en zindelijk, geen onvertogend spatje, ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplaatje. Zij slaapt s nachts op een trijpe Louïkaanse canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de saniteit.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 aan de gevolgen van de prostaatkanker. En de band verkocht meer dan 1 miljoen geluidsdragers. U hoort ze nu voortak met Als ik jou zie, mijn Rose marie. Als ik jou zie, mijn Rozemarie... dan moet ik huilen, dan moet ik huilen... als ik jou zie, mijn Rozemarie...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 Die sta ik voor geen ter wereld af. Oan kleine losmaar jij hebt mijn sympathie. Al maakte je mijn leven tot een straf. Roosmarie, dan moet ik huilen of ik wil of niet. We leven de tijd van de leer? Dat zand het dat zandvoer.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 Als ik van je scheiden moet, weet niet bij de afscheidsgroet Jonge liefje je blijft in mijn gedachten, daarom zal ik altijd op je wachten Als ik van je scheiden moet, weet niet bij de afscheidsgroet Ik ken niets dan slapeloze nachten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 de weg naar Hamelen vertellen U hoort de muziek van Rob de Nijs. Het kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen.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 Wanneer de zonnestraaltjes dansen gaan, val op je blonde kruin en boterbloemetjes de te bloeien staan in je buurmanstein. Dan pak je in je nieuwe vel een boterham als Probiang. Je zet de verkeersagentjes en de stoplichten van wel en je gaat naar. De wereld vindt, lopen of lijn.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 De bloem die in lente nieuw leven verkomt, De maagd is gelijk aan een teerrozen knopje. Waar ieder slecht jeugdkleur en schoonheid bij vond. Maar zie aan de rozen, daar groeien ook dornen. Dat wordt vaak met schaam en met schande geleerd. Want menige jongeling die een roosje wat plukken. Die heeft zich gemeen naar die dornen bezeerd.